Al net schudt met het NOS Journaal. De aanpak van designerdrugs blijft hopeloos achter, zegt de politie. Die drugs zijn synthetische varianten op bestaande middelen. Maar doordat de samenstelling net iets afwijkt, zijn ze legaal. Tot nu toe werden sommige van die drugs verboden. Maar volgens de politie en het OM zijn dat geen zoden aan de dijk. Ze willen een verbod op een aantal grondstoffen. Het ontbreken van zo'n verbod leidt volgens hen tot frustrerende situaties. Zo werd gisteren in Zaandam een lading illegale drugs gevonden en om de politie ook grondstoffen in beslag, maar moesten die terug naar de eigenaar. Ruim 60 drugs met hulpgoederen zijn aangekomen in het noorden van de Gazastrook, zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. De vrachtwagens hebben onder meer voedsel, water en medicijnen naar het gebied gebracht. Goederen komen uit het zuiden van de Gaza-strook. Vandaag zijn er ook hulpgoederen via de grensovergang bij Rafah de strook binnengekomen. De verklaring van de Palestijnse Rode Halve Maan staat haaks op uitspraken van Hamas. De militante beweging zei eerder dat Israël zich niet hield aan de gemaakte afspraken over het inbrengen van hulpgoederen. De boorinstallatie die werd gebruikt bij de reddingsoperatie voor 41 bouwvakkers in India is uitgevallen. De machine moest al twee keer eerder worden gerepareerd, maar is nu niet meer aan de praat te krijgen, zeggen de reddingswerkers. Er moest nog zo'n 10 meter worden geboord om bij de ruimte te komen waar de bouwers zitten. Het plan is nu om handmatig verder te graven, zodat onderdelen van de boor die in de schacht zijn achtergebleven, eruit zijn gehaald. Ongeveer 90 dieren zijn geruimd op een kinderboerderij in Alphen aan de Rijn. Op het bedrijf werd vogelgriep vastgesteld. Onder meer kippen, eenden en ganzen werden geruimd. Ziekte gaat nu opnieuw zo'n twee weken rond in ons land. Het weer verspreidt over het land vallen buien. Tussendoor schijnt de zon bij een graad of acht. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Ook morgen regen, vooral in de middag. Dan weer acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate.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 And have them not be affected. was de single van Paul Harkastel in nee. 19. God, wat is Ken je die plaat helemaal niet, Ben? Ja, maar dat wil draai je toch niet op de zaterdagmiddag. Waarom niet? Dat doe je vijf voor twaalf s'nachts. <laughs> als je niemand meer luistert. Hè, ja, nou ja, dat heb ik nu ook <laughs> voor gezorgd. Hè. Dus, uh, Dankjewel, hè? Kunnen we kunnen lekker ons uh, gang gaan. Er is toch niemand meer die luistert. De oogelen, de, voor, uh, nou, toch die ene luisteraar. Ja. Wat gaan we allemaal in dit uur uh, nog allemaal doen? Ja, we gaan straks uh, bellen met uh, Studio Beverwijk. En uh, daar zit Rende Loos. het theater van de autosport. Zoals hij het zelf noemt. En natuurlijk onze gast in de studio, Marco Termes die heeft weer prachtige proëzie een boek vol. Marco, heb je wat vooruit gewerkt? Uh, ja, het is gewoon werk, elke dag. Elke dag? Ja, ja. ja, ja. Maar ook je proëzie is elke dag werk. Ja. ja Oké, okay. nou geweldig. We moeten dan maar eens uh, wat gaan opnemen... dan uh, kunnen we je ook vaker uitzenden, uh, bedenk ik me ineens. Maar een uh, lekker muziekje eronder en dan... Uh, nou, dat gaan we dus uh, doen. En als we er allemaal tijd over hebben... dan uh, misschien het beest van een week. Ik weet niet of er nog een beest in het uh, dierentuin zit. Maar en natuurlijk... Uh, even voor vijf uh, komt uh, vriendje Fred Heij. Ja, die gaat iets uh, heel speciaals doen. Uh, vandaag. Die gaat heel speciaals doen. en Dus daar gaat hij ons uh, even over bijpraten. En uh, Fred, als je onderweg bent... Uh, opschieten. Zeker. Dus, uh, nou, ik heb uh, nog een uh, eindstandje van het uh, voetbalheren. Uh, nou, fijn. Het en? is uh, uiteindelijk geworden daar in uh, ja? Tegen VSV. Ja? Drie tegen... Zeven. Zeven. Ja. Zeven doelpunten. Dus een uh, mooie Z wedstrijd voor uh, de SV Zandvoort. SV Zandvoort dacht ook. nou? We moeten even wat uh, doelpuntjes... Stantje erbij. standje erbij. Want <laughs> er uh, zijn de laatste tijd zo weinig gemaakt. We op doen, vol vermogen. We ja. doen alles in één wedstrijd. Zeker. Drie tegen zeven. De eind zal daar. Blijf lekker luisteren. Dit is uh, Zandvoort op zaterdag. Tot aan vijf uur. Deze single first cut is de deepest. Uh, is uh, ja, de oudste uitvoering uit uh, 1967. En toen hebben we nog uh, Ross Stewart gehad en uh, ook Sheryl uh, Crow in, uh, nou dat was 2002 met uh, deze. Special... ZFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Zo, alles schuiven open en uh, vissersboten boten ja. aan de kant, want uh, het is. Uh, Tijd voor de pit reports. Ja, we gaan naar het theater van de Autosport. Studio Beverwijk. En uh, Rendel, ja, ik zat even door je uh, Facebook heen uh, te scrollen. 7, oh, ja. 17 oktober uh, had je het over Aad van Koningshoven en zijn uh, foto's. Nooit ja. eerder gepubliceerde foto's. Hoe is het daarmee? Is er daar alles ja, uh, verkocht? Ja, ja, ja, die zijn het een of ander van verkocht, ja. Ja, maar het is ook zo'n mooi spul. Zelfs, hey, zelfs jij mag het in je huiskamer hangen. Zelfs oh, ik. Oh, van ja? wie? <laughs> je kan er met thuis komen. Oh, je, okay, nee, okay. Nee, nee, helemaal geen probleem. Je kan er absoluut mee thuis komen. Maar, Dat is gewoon leuk. En uh, uh, het mooiste is, Aad heeft al gebeld van de week. Ja. Ik heb nog veel meer, hoor. Ik, oh, kom maar op. Oh, ja, oké. Okay. Verras me maar weer. Oh, dus het, uh, de expositie CQ-verkoop van de autosportfoto's uh, gaat gewoon door? Je gaat heel jaar door. Nee, oh, okay. ja, door. Nee, oh, oh, ja, Oké. Okay. Uh, en uh, hij verrast ons. Hij uh, uh, uh, die heeft natuurlijk zo'n mega mega archief van tienduizenden foto's, en ja, ja, ja, maar... uh, waarvan natuurlijk heel veel nooit gepubliceerd zijn. Ja. Ja, dus uh, uh, ik laat me verrassen. Ja, ja. hangt hij uh, nog wat op ons uh, uh, uh, op de Boulevard uh, Rendel? Dan kunnen we even gaan shoppen natuurlijk. Ja, hè? Dus, we gaan shoppen, nou, we kunnen ze kunnen dus even met de gemeente overleggen natuurlijk. Gewoon, toch? Ja, of ze even een paar mooie uh, aardwerken uh, uh, willen ophangen. Dat mag het maar gewoon doen, vind ik een heel goed plan. Zeker weten. absoluut. Zeg Rendel, over, over, over uh, foto's gesproken. Je had nog een, een bericht over een uh, computer en Heerlijke plaatjes om naar te kijken op een uh, regenachtige vrijdag. Uh, en dat waren uh, ja, allemaal prachtige uh, uh, raceauto's. In, ja. een, in een hele stoffige schuren. Verborgen schatten. Ja, dat zijn van die... Uh, noemen ze het altijd, dat, dat die droomauto's die je dan vindt in een van de schuurvermaten ja. uh, in bossen bos of toestand, dat soort dingen. Ja, dit zijn allemaal foto's uh, allemaal van raceauto's die heel erg dik onder het stof staan. Heel bijzondere raceauto's. Hè? Gewoon, je, je ziet de Lola's bij, je ziet de Ferrari's bij, maar je ziet er ook uh, heel veel Amerikaanse hot-rot-auto's en dat soort dingen bij. Ja. Nou heb ik... Uh, ik ben er niet achter gekomen. Ik heb een beetje met twijfels dat dit echt is, maar ik vond de lichtval allemaal wel heel erg mooi. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. In het perfecte plaatje zouden ze absoluut niet meer staan... ...als, ja. we, als we daar zouden gaan doen. Uh, dus ik denk dat hier heel veel op de computer gemaakt is. Maar dan nog, ja, je zou zo'n schuur vinden. En, ja, ja, ja. En, en, en er zijn natuurlijk genoeg van dat soort schuren. Ja, ja, ja. Wat mij opviel was eigenlijk dat het allemaal ze stonden op harde banden... ...en, en niemand had uh, ja, nee, een, een zacht bandje. Ja, nee, nee, nee, nee, weet je, een, een, een heel simpel als je zo'n schuur vindt... ...dan liggen er dan vaak wel heel veel dingen op... Zo'n auto. Dat ja. ja, ja, ja. Oh, er is ooit. In Frankrijk is er een, uh, is er een heel beroemd bos. Is daar, uh, dat, was, dat was al bekend, het bos. Maar toen de eigenaar van het bos overleed. Toen kwamen er op een gegeven moment al oh, die verborgen schatten. kwamen natuurlijk daar tevoorschijn. Dat is het beroemde bos van uh, meneer Gérard uh, Combert. En dat noemden ze La Gombe. Heette dat bos. Helemaal in Zuid-Frankrijk. Daar zijn toen echt heel bijzondere auto's. Uh, uh, uh, zijn daar uh, uit terecht gekomen waaronder ook een, uh, bijvoorbeeld een Alpine die op Le Mans zijn klasse had gewonnen en die daar gewoon 40 jaar had gestaan bij ons uh, uh, in, in, in, in, in, in B.V.W. hier bij mij in B.V.W. staat ook, ook een auto uit het bos maar die was er al eerder weggehaald die heeft ook 40 jaar onder een boom gestaan die auto Zo. die hebben we helemaal gerestaureerd en dan rijden we gewoon weer mee dus er kwamen heel bijzondere auto's en uiteindelijk toen die man overleed toen is het bos geveild al die auto's zijn geveild en dat heeft uh, ik geloof iets van, uh, bij elkaar iets van 1,6 1,7 miljoen opgebracht. Wow. Het waren echt vrak hè. Er zaten auto's bij dat als je die achterop een aanhanger zet en je rijdt van Zuid-Frankrijk naar uh, Nederland toe, dan uh, had je niks meer op je aanhanger staan. <lacht> Alles weggewaaid. Dat de auto's kwamen eruit. Uh, maar, het, maar het leukste is dat al dat geld is uiteindelijk naar de ezel van die meneer gegaan, want uh, die stond uh, als ezel in zijn testament. Oh, <lacht> <lacht> Geweldig, geweldig. Ja, die heeft, die heeft natuurlijk een heel goed leven gehad, dat toe. Ja, geld ezel is hij geworden. Echt een geld ja. Maar nee, met deze foto's zeg ik van, ik denk dat dit een beetje te kunstmatig is gemaakt, maar dan nog, weet je, ze kunnen tegenwoordig zoveel te doen. Ja, ja, ja, ja. Maar ze moeten even kijken op mijn Facebookpagina van de Autopsion Beverwijk. Daar staan ze. Het zijn echt, er zitten een paar foto's bij, die wil je gewoon twee bij drie aan je muur hebben hangen. Laat het zo ja, ja, zeggen. Ja ja, ja, ja, ja, leuk. Ja, ja. Geweldig. Ja, nou ja, een auto van uh, Max Verstappen, waar die nou in rijdt... Uh, dat is ook wel een goede natuurlijk om te hebben in je collectie. Ja, ja. Yes, zeker. Want die, uh, ja, die zou uh, niet zo lekker gaan dit weekend en dergelijke, hoorden ah. we allemaal. Maar we hebben net de kwalificatie uh, kunnen zien, uh, Rendel. Ja, en dat ging best wel aardig, toch? Ja, en als ik ja. tussen zijn team, zijn team uh, engineer dan uh, het gesprek gehoord, dan hebben ze toch uiteindelijk ja, na die derde vrijtraining wat gevonden. Ja, en ze kwamen gewoon weer niet in de buurt. Nou ja, ja, weer niet in de buurt. Jongens, waar gaat het over? Hè? We hebben het gewoon over 15 auto's binnen zestiende. En dan heb ik wel zoiets, het is helemaal niks. Maar ja, nee, ze kwamen gewoon niet in de buurt. Klaar. En morgen is het gewoon weer uh, wegrijden en uh, er, weer, er weer eentje afvinken, er weer eentje bijschrijven. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Uh, en dan, ja, dan kan je wel zeggen dat dit wel een van de beste raceauto's is uh, die Red Bull ooit gemaakt heeft, denk ik. Want het is wel een heel bijzonder seizoen geworden uiteindelijk. Zeker een mooie basis uh, voor volgend jaar, uh, Rendel. Ja, en uh, als ik de, de, de testrijder, of zeg maar de simrijder van het team, die, die, die, die ik natuurlijk ook even mocht instappen uh, uh, hoor, uh, staat er een bom uh, daar in de fabriek. Ja, we gaan we daar niet gelijk vertellen. Dan gaan al die andere mensen er niet meer komen, zullen we te zeggen. Uh, stoppen ze er gelijk maar mee. Maar er schijnt een bom te staan vervolgens, ja. Dus ja, ik verwacht... Uh, ja, je weet het natuurlijk nooit, maar ik verwacht volgend jaar gewoon dat Red Bull toch wel weer in de top 3 gaat zitten. En dat ze er toch wel weer bij zitten. Maar ik hoop wel dat ze iets meer strijd gaan krijgen. Dat hoop ik wel op. Ja, ja want anders wordt het wel heel saai. Ja, het wordt zo zeker saai, maar het is ook heel erg slecht voor die verstappen fans. Want die uh, verzamelingen die worden wel erg blauw. <lacht> al die kasten. En het is ook slecht voor mij dan, Want een nieuwe is een autootje, dus dat schiet niet op. Nee, dus zeker moeten, uh, niet. We moeten gewoon weer even Lewis Hamilton die gaat winnen. Dan uh, weet ik ook zeker dat ik niks verkoop. Dus maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. <lacht> ja, <lacht> Nee. Nou ja, hey, uh, ander ja. dingetje. We hadden afgelopen vrijdag natuurlijk uh, best wel uh, wat uh, rookies uh, die nog uh, in mochten stappen. Ja. En uh, ja, ja. hoe ja. vond je dat ze het gedaan hebben? Ja, goed, goed. Weet je, laat het zo zeggen. Er zijn natuurlijk een paar rijders die willen absoluut niet eh, dat ze de auto van, uh, van de nummer 1 rijder uh, plat rijden Dus die gaan toch wel iets minder op het gas dan gepland. Ik, ik vond er niet heel veel verrassingen bij zitten. Uh, er waren niet jongens dat ik zeg van, uh, uh, die zitten erbij. Hoewel, Dukow die fietsen die was natuurlijk wel bij, en, maar daar hebben we al een paar jaar van gezegd. Zet die jongen nou een Formule 1. Maar uh, het is zo moeilijk voor die jongen uh, om uh, die kans te krijgen om uiteindelijk toch die Formule 1 in te komen. Want die oude, die oudjes, die maar ja, zitten. Hamilton stopt niet, Alonso stopt niet, Ricciardo wil door. Zo gaat die jongen ja, natuurlijk nooit een plekje vinden. We hebben maar twintig auto's die gevuld zitten. Ja, je hebt het trouwens over uh, Ricciardo, nou bij Alfa uh, Tauri. Die gaan eind van het jaar, van nu dus, na deze race stoppen. En dan wordt het de Racing Bulls, als ik het goed heb. Ja, weer een ander naampje. Ja. Zelfde teampje, Het is een beetje Torre Rosso, hè, he, was dat? Dat stond voor Red Bull, de, in het Italiaans. Ja, het heeft natuurlijk allemaal met sponsorship te maken. Ik denk dat Alfa hier misschien financieel de stekker weer uitgetrokken heeft. En dat ze het toch weer een ander naampje moeten geven in het hele verhaal. Het gaat natuurlijk allemaal over de branding en het geld. Daar gaat het eigenlijk allemaal om in de Formule 1. Dus jij, eh, eh, ze krijgen al een naampje, maar binnen het team wijst dat weinig. Dus, eh, het blijft dezelfde auto. Het blijven dezelfde monteurs die lopen te sleutelen. Het blijft dezelfde persdame. Dus, eh. eh maar uh, gaat het niet helemaal naar uh, Engeland verhuizen, dan? Nou, dan gaat het helemaal veranderen. Maar uiteindelijk blijven toch al de meeste mensen gewoon lekker werken daar. Dus uh, het is niet zo dat het een heel nieuw team gaat worden. Dat absoluut niet. En uh, ik, dus ik denk, ik verwacht daar niet heel veel veranderingen. Tenzij zij uh, de, de, de Red Bull van dit jaar compleet kopiëren. Co dan wat. Dat is wel leuk natuurlijk, maar dat mag weer niet, uh, kennelijk. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Oh, flauw, flauw, flauw. Ja, flauw, ja. Wel, flauw, he? flauw. He? Zeker. <laughs> nou ja, dat zou uh, mooi zijn als ze toch weer uh, een beetje naar voren kunnen komen volgend jaar, want uh, ja, met Torre Rosso vond ik het altijd wel heel erg leuk hoor, gewoon uh, in combinatie met Red Bull. Ja, maar dat was natuurlijk even, uh, dat, dat was uh, dat, dat even helemaal niet, uh, laat ik zo zeggen, leek heel of dat meer uh, bij elkaar zat. Uh, ik vind een beetje, als je gaat kijken dit jaar naar Alfa Tauri en een beetje naar Red Bull, het zijn natuurlijk wel in principe gewoon uh, de zusterteams de van elkaar, maar ik heb het heel jaar niet het gevoel gehad dat die twee heel erg aan het samenwerken waren. Uh, tenminste, niet op het circuit. En, nee, klopt. Uh, en uh, wat er daar buiten gebeurt, dat zien wij natuurlijk helemaal niet. Maar ik had niet het gevoel dat dat nou een echte grote... Nou jongens, we zijn hier heel erg aan het samenwerken met het hele verhaal. Maar dat volgt met meerdere teams niet hoor. En Mercedes en een McLaren zaten ook heel ver van elkaar aan. En waar je eigenlijk meer is elkaar grote tegenstander. Dat je zegt, nou we doen we met elkaar. En zo heeft Ferrari natuurlijk ook gewoon het echt helemaal alleen gedaan. Dus ik vind het een beetje dat ik zeg van... Het leek wel dit jaar... Met... Laat het zo zeggen, het is Nederlandse politiek, ze hebben altijd ruzie. Ja, ja precies. Ja toch? Zeg, Reynolds, ik, heb nog een, ik heb nog een quote voor je. Uh, ja? Supersportwagens vormen een opwindende en zeer emotionele wereld op zich. Alleen racewagens kunnen je nog meer kippenvel bezorgen. Wat vind je daarvan? Wie is dat? Ja, ik heb geen idee. <laughs> Misschien was jij het wel. Ja. Nou ja, het is heel simpel. Uh, bij mij is uh, leven zonder racewagen geen leven. Dus... Maar ja, specifiek supersportwagens. Dat wordt uh, gezegd, hè. Supersportwagens. Ja. Uh, is dat zo'n aparte wereld? Nou ja, we, alles wat, ik zeg al, alles wat snel gaat en alles wat uh, wielen heeft, uh, ja, ja, wie heeft uh, is een aparte wereld. Ja. En, uh, en, en, dat, en het is heel simpel. Ik zeg wel eens tegen mensen ook, hè, van, uh, we praten wel eens met mensen en die zeggen, wat, wat zien je aan die mannen in die auto's? Ja, dat kan je gewoon niet uitleggen. Okay. Uh, maar ook vrouwen die heel veel met auto's hebben, dat kan je ook niet uitleggen. Dat, nee. dat zit gewoon in je bloed. Ja. En uh, mensen die echt heel veel met auto's hebben, die zeggen altijd, die hebben gewoon uh, rode bloedlichaampjes en die anderen zitten, zijn gewoon uh, vier wielen lichaampjes. 4 lichaampjes. Dus Dat gaat er helemaal nooit meer uit. Oké, ja, oké. Okay, okay. ik, ik heb hier nou een heel jong jongetje. Die is helemaal autogek. Die is vandaag jaag. Die loopt nu in de winkel helemaal te stuiteren. Oké. Okay. Mijn moeder zit op een krukje en denkt ik heb twee mannen mee. Mijn man en mijn zoon mee. Ik ben er helemaal klaar mee. <laughs> ik... en ze zit nu heel erg te lachen. Yeah. Maar het is wel gewoon zo. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. <laughs> ze zegt ja ik heb wel gelijk. We moeten niet aan die man... Ik ben al, ik heb al de hele dag ben ik op, een, ben ik, op uh, uh, de Nederlandse vliegen allemaal autootjes aan het kijken. Ja. Yeah. Ja, die heeft zo'n gemeente gewoon binnen klaar mee, maar ja, die jongen die loopt met zo'n grote grijs op. Oh, heerlijk. Dat kan je niet uitleggen. Dit is goed, want hoe oud ben je geworden? Hij is 14 geworden, dat is een mooie leeftijd. Dan gaat er nooit meer uit. Ja, Oké, okay, goed zo. Bij deze. Er komt er een helemaal een meisje op hem af die hem zoen wil geven. Nee, ik heb autootjes, gaat niet door goed komen. Ja, dat dat Oké. Okay. gewoon. Rendel, heel fijn weekend. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, gaan en gaan uh, tot volgende week. Ja, hoi, hoi, tot volgende hoi, week, mooi weekend. Hoi. Hoi. Ja, in een uh, jarige, 14 jaar, van harte gefeliciteerd. En we gaan nu eens even kijken of het uh, geluid van een uh, auto nog een beetje lekker klinkt. Nou. Ja, zeker wel. Wordt op een nippetje. De cab. <laughs> Dat geldt inderdaad heel weinig. En uh, burn rubber on me. Leuk is, we noemden het vroeger al oude disco. Kun je nagaan hoe oud uh, dit plaatje eigenlijk is, uh, Marco? Hoe oud? Ongelooflijk. Nou ja, jaren tachtig hè. Begin jaren tachtig. Toen we nog met soulpijpen in de rond liepen. Ja, ja zeker. Ja. En Ferry Maat met de soulshow ja, en zo op de radio. Ja, lekker, ja. Oh, heerlijk. Ja, ja, toch? Ja, zeker. Zeker. zeker nou de Cap Band en burn Rubber on Me. Vanmiddag uh, is hij weer te gast, Benno. Ja, ja. Ja, Marco Temes. mis. Nogmaals, goedemiddag Marco. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bij bent. Ik vind het ook hartstikke leuk. Zeker weten. Nou ja, ik kwam al mooi uh, mee, bijna met de kerstmuts. Uh, <lacht> ja. oh, ik kwam weer binnen. Joh, <lacht> wat zag dat eruit. Ja. Kan je even jezelf omschrijven hoe dat eruit ziet? Uh. Onweerstaanbaar. Onweerstaanbaar. <lacht> ja. Nou, in één woord, fantastisch. Toch? Ja, ik kan natuurlijk alles hebben. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het deed mij meer aan. Uh, wilde wilde een uh, sneeuwman denken. En, uh, een zo is helemaal ingepakt, mutje op. Ja. ja het is een beetje sluipend door de krochten van het oude zand. Het, ja. Uh... ja, ja, ja. Het helpt niet. Nee. <laughs> nee. Marco, wat heb je voor ons uh, meegenomen? Ik heb. Uh... Ja, ik ben mijn tijd uh, wat vooruit. Ik heb een kerststukje meegenomen. Een kerststukje. Ja. Een kerststukje. Nou, ja, een zet kerststuk. hem maar neer op die tafel ja. erachter. Heel goed, Rob. Ja. Laat me horen. Nou, dan komt hij aan Marco met uh, inderdaad een mooi stuk uh, proessie. Kerststukje. Wat hebben we toch gehaast. De grote Klaas is nog niet terug naar Spanje... of richt ons op de volgende feestelijke campagne. Dagen zijn we aan het rennen en plannen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 Dankjewel Marco, weer voor een uh, mooi stuk proezie. Oh ja. Helemaal uh, into the kerst uh, alweer. De kerstgedachte komt eraan. En uh, ja, de samenleving en samenleven... dat uh, is wel een heel mooi punt dat je dat uh, aangesneden hebt. Want uh, daar gaat het nog eens mis de laatste tijd uh, ja, in Nederland. Uh, het Nederlands. is niet alleen een boodschap voor de, de feestdagen. Het is uh, eigenlijk voor uh, ons allemaal. En nu. Zeker, zeker. Nou, dankjewel daarvoor. En uh, de volgende keer weer. En we kunnen hem teruglezen binnenkort. En ook horen op onze ZFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan. En dan uh, vanaf begin volgende week sta je erop, Marco. Zo is het. Oké, okay, tot een uh, volgende keer. Tot je volgende da keer. Dankjewel. Je staat er mooi op. Dank Zeker, je hij staat er weer mooi op, hè. Met muts of zonder muts. Ja. ja. Feliz Navidad. Prospero año y feliciteit. Feliz Navidad. Feliz Nogmaals dank aan uh, Marco Temis. En erachteraan draaien we deze, hè? José Feliciano en Felice Navidad. Ja, ja, ja, ja. Zo is het maar net, uh, Benno. Jij hebt ook uh, ja, een goede mededeling voor een, uh, iemand van de brandweer. Ja, ja, dat is, uh, nou, de felicitaties waren er voor uh, Michel van Bennekom. En dat is een berichtje van 23 minuten geleden. Ja, Kijk, als, als, als, we zijn er als, snel bij. Ja, dat is, uh, dat is radio, hè. En het bericht komt van Brandweer Zandvoort zelf. Het was uh, gisteravond, was het weer zo there en um, daar hadden ze een, een, een korpsavond, zoals dat heet. De burgemeester was er ook bij, want dat zit in zijn portefeuille. He, openbare uh, zaken en, en brandweer en politie. Dat zit allemaal in de portefeuille van de burgemeester. En twaalfhalf um, en jaar is Michel van Bennekom bij de vrijwillige brandweer van Zandvoort. Feestelijke huldiging natuurlijk, bijgewoond door de burgemeester. En Noortje Kokker, er zijn allemaal foto's en wat andere natuurlijk uh, brandweercollega's. En het was nog een lang en onrustig in de Brandweerkazerne. Nou, namens uh, CFM uiteraard ook uh, van harte gefeliciteerd. Precies, precies. En op naar de volgende 12,5, hè? Ja, nou. Nu heb je dat... weer, weer een mooi uh, jubileum. Precies, precies. En dan nog even een berichtje die ik ook beloofd had. Dat, is over, dat gaat 10 december gebeuren. 10 december. Dan wordt treedt in het koetshuis van Kasteel Keukenhof... drie finalisten van het Prinses-Christine-concours op... in een veelzijdig programma. Het concert wordt gegeven door Eline Haver op een altviool... Thijs Willers op piano en Gijs Lin op klarinet. Solo en in combinatie spelen uh, zij com uh, composities van Brug, Mozart, uh, Elgar, Stravinsky, Enzovoorts, enzovoorts. En nou, dat gaat allemaal gebeuren op 10 december, begint om 2 uur s middags, inclusief koffie thee. Vooraf en een pauzedrankje. Koetshuis is geopend vanaf half twee. Kaartverkoop uitsluitend via kasteelkeukenhof.nl slash concerten. Nou, en Kijk, dat, uh... ja, en uh, in de winter zijn ze ook gewoon lekker bezig uh, daar op de Keukenhof uh, Benno. Ja, Nou, dit is bij de Overburen. Die hebben uh, Keukenhof zelf en dan krijg je een doorgaande weg. En dan heb je een park met Kasteelkeukenhof. Ja, en, uh, precies. En daar uh, gebeurt het dan allemaal. Is trouwens, ik, ik heb daar uh, één keer geweest: Kasteelkeukenhof. En dat wordt verwarmd door houtkachels en open haarden. Tenminste, oh. dat, ja, het is wel tachtig jaar geleden. Ja. Maar goed. <laughs> dat jij er was? Of, uh, ja, ja, dat ik er was. Ja, ja. Okay. En, uh, maar dat was wel heel bijzonder. Uh, en misschien, uh, hopelijk, is het nog zo, steeds zo. Want het is wel heel sfeervol. Uh, Mag dat de, nog wel van de milieuorganisaties? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, ja, dat houdt vertelt, je stoken? M, dat uh, vertelt dat verhaal niet. Maar... Oh. Uh, uh, ik weet wel dat het een, een geweldige avond was. Nou, helemaal mooi. Dankjewel voor uh, deze uh, leuke berichten weer. En uh, zometeen uh, gaan we eens even praten met Fred. Want ja. hij is weer binnen en hij heeft wel een hele speciale uitzending vanmiddag. Uh, tussen vijf en zeven uur. Uh, daarover hoor je zometeen meer Ja, over een stukje uh, klassiek. Weet je het net, uh, toch? Ja, ja, zeker. Nou, ja, daar past dit ook ja, wel een gore, beetje bij. He? Ja, mooi. De nieuwe single van Anouk en One Day at a Time. You took a piece of me, and I let you You just taught me how to hate myself Sometimes I regret the day that I met you You left me at my lowest on the shelf Benno, jij had het net over dat uh, concert van uh, de Keukenhof. Ik denk, nou, daar past deze plaat wel bij, toch? Nou, zeker. Zeker, hè? Anouk en One Day at the Time. Jij hebt nog wat uh, informatie over uh, de boot die gestrand is. Of ik moet eigenlijk zeggen boten. Die ja, ja. zijn gestrand. Nou ja, dat, uh, de collega's van de Zandvoedse krant... Uh, hebben in uh, 38 minuten een, uh, een nieuw bericht uh, toegevoegd. Over de visserskorter uh, Muiden 22. Uh, en het, uh, ja, de boot kan niet meer gered worden, zo schrijven zij. Door de storm van uh, gisteren en vanochtend is de boot dermate beschadigd dat de hoop op een goede afloop is opgegeven. Er worden voorbereidingen getroffen om het uh, vaartuig over land te kunnen afvoeren. Nou, dat zal een operatie worden, zegt Jurgen. Jezus, ze daar de plek al een beetje slopen, neem ik aan. Nou, dat, kijk, de schipper is uh, zaterdagmiddag. Uh, Vanmiddag dus, nadat de storm was gaan liggen... begonnen met het leeghalen van de boot. Zoveel mogelijk onderdelen die bij het afvoeren los kunnen raken... worden met de slijptol gedemonteerd. Even verderop ligt de sleepboot Oceaan 2 die naar een mislukte sleeppoging zelf ook kwam vast te zitten in een zandbank. Deze boot heeft de storm wel overleefd. Er zullen zondagochtend voorbereidingen worden getroffen om morgenmiddag dus bij hoog water met een groot bergenschip vlot te trekken. En het is goede hoop dat dat wel gaat lukken. Nou, kan je nagaan. Tot zover deze update. En uh, hoe is het met de granalen afgelopen? De granalen die smaakten heerlijk. Uh, kijk, <lacht> dat zijn goede berichten. Ja. Hallo Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Hij is er weer Ja, ja, ja. Het is duidelijk een hele speciale entertainment voor jou. Ja, want we hebben het uh, kunnen lezen in de krant, we hebben het op televisie shit. gezien, ja, op de ZFM-app. Uh, eigenlijk kwam ja. ik het uh, overal tegen. Ja, nou, dat was ook de bedoeling. Ja, ja ik, werd, ik werd er helemaal gek van. Jij ook, Benno? Ik, was, ik denk, wat, is er, aan ik de denk, de wat is er aan de hand? Help, help, help, mm. prijzen winnen en dergelijke. Ja, ja, maar ik uh, hoop dat jij het een beetje uit uh, kan leggen, want uh, ja, misschien zijn er nog wel wat vragen over. Ja. Nou ja, in ieder geval het tweede uur. Dan hebben uh, we inderdaad een uh, internationale gast hier uh, in de studio natuurlijk. Uh, Michael Anthony Austin. En uh, ja, die uh, komt hier wat uh, liedjes uh, vertolken, uh, zeg maar, uh, akoestisch. En uh, ja, mensen kunnen dat allemaal volgen natuurlijk. En uh, ja... Hoe daar kunnen ze dat volgen? Uh, Gewoon op pakket, uh, radio? Een en mooi appen. prijzenpakket is daar samengesteld door Saskia en uh, hemzelf. Oké, okay, oké. Okay. Maar hoe kunnen de mensen hem uh, volgen straks? Uh, na 6 uur? Uh, ja, de, de, via de televisie? Dus, uh, of uh, is dat uh, niet op tv? Nee, dat, uh, de actie loopt via Instagram en uh, Facebook. Ja. En uh, dan moeten ze dus uh, naar... Uh, Michael Anthony dan de Nederlandse site gaan. Dus de NL-site. En uh, ja... Als ze dus in de tweede uur uh, het codewoord opvangen, dan uh, kunnen ze die dus uh, daar in Ja, moet je aan Benna vragen? Die zegt altijd plakje worst. Plakje worst. Dan. Plakje ja. <laughs> ja. <laughs> Dat is Benna's als codewoord. Uh, <laughs> plakje even, worst. even een geintje uit de oude doos. Hè, dit. Ja, uh, ja, ja, ja. Oh ja, over uh, oude doos. Nee. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kijk niet. achter <laughs> oh, Laat ze maar niet horen. <laughs> nee, ze heeft het ook niet gehoord. Dus. Uh. Hey, maar, uh, ja. De, de, een mooi prijzenpakket. Dus uh, vier complete albums van uh, Michael Anthony Austin. Austin. En um, daar ook nog uh, zijn laatste nieuwe CD. Uh, single erbij. En een uh, gesigneerde uh, uh, t-shirt natuurlijk. Kijk. Dus uh, nee, dat, uh, dat allemaal in het pakket. En dat kunnen ze dus winnen. Nou, mooi. Dat straks uh, vanaf uh, zes uur en om vijf uur weer er al. Ja. En dan ja. ga je ook uh, nog wat uh, andere dingen doen. Ja, die zijn... Uh... Momenteel ook uh, gearriveerd. Kimberly Hennepman. Die is hier aanwezig. En uh, ja, daar gaan we even uh, straks mee praten. Over de, ja, haar nieuwe single. De Kater die komt later. En, uh, die is mij ja, zo, ja. hè. Ja. Ja, dat, dat, dat kennen we allemaal wel toch. Zeker. Ja. Ja. En we gaan nog eventjes uh, bellen met. Uh, Face DJ Mario. En uh, zijn nieuwe single heet uh, Ursula 2.0. En Jan Koelvoet. Gaan we nog eventjes bellen. Uh, oh, die single... kan mooi inbreken. Ja, ja, ja. Die, die <laughs> hebben altijd koevoet bij hem, hè? Ja. <laughs> Flauwe geop. <laughs> Alleen vandaag <laughs> is zijn nieuwe, nieuwe single. Alleen Dat vandaag. Lekker, Alleen, alleen vandaag. Ja. Alleen vandaag. Morgen, niet meer. Oh, nee. <laughs> Morgen is er geen nieuwe zingel. <laughs> Morgen is er geen nieuwe zingel. We oh, oh. zijn lekker bezig. Ja. Jongen, jongen, ja, ja, ja. Nee, maar straks wordt echt een hele mooie uitzending na vijf uur. Dus blijf luisteren. Ja. Prijzen winnen. Nou ja, dat uh, ga je straks allemaal merken na zes uur. En uh, verder heel veel lekkere muziek. En ook nog ruimte voor uh, verzoekplaten, neem ik verzoekplaatjes. Verzoekplaatjes, ja. ja. Kunnen, zijn ook altijd welkom natuurlijk. Alleen ja, in twee tweede uur uh, niet. Dus, niet, uiteraard. Nee, nee. En uh, alleen het eerste uur, dus uh, eventjes naar www.zfmartisten.nl En daar uh, kunnen ze dus eventjes uh, op het vakje klikken daar bij, uh, bij de mail, hè? Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, mooi. En ik ga alvast... Uh, ja, ik, ik heb hem klaarstaan. Uh, Michael Anthony Austin. Ah. En uh, ja, de, de single het uh, met boef, hem he? begonnen eigenlijk uh, in, uh, in uh, Nederland. Hè? Dit is uh, begin van dit jaar geweest. En uh, dat is uh, The Collier Let's Dream... Ja, dat en, is uh, een op, lekker nummer. Ja, uh, ja dat is heerlijk nummer. Het verhaal erachter, dat hoor je straks wel. Het zit wel een verhaal achter achter ja, oplop, plaats. Oplop, dus, uh, oplop, ja, klopt, Zeker weten. Nou, we gaan hem draaien, hoor. En veel plezier zo. Dankjewel. A young boy standing on the shoreline, watching the tall ship. We're a Die Austin uh, vanmiddag uh, helemaal live uh, hier in de studio, Benno. Nou, ja, leuk. Vanaf uh, 6 uur dus uh, lekker gaan luisteren naar Entertainment for You. Voor ons uh, zit het er alweer op. Ja, wij zitten erop. En nog even wat inhaakdagen, verander je wachtwoordendag. Dat was gisteren, verander jij je wachtwoordendag? Heel weinig, veel te weinig. Oh, nou ja, ik ook niet. Maar uh, ja, ze zeggen ook wel eens een goed wachtwoord moet je eigenlijk ook niet veranderen. Dat heb ik ook wel eens gelezen. Nou, het is vandaag dus ook internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, maandag is het Cyber Monday en dan is het woensdag Sint-Pannekoeken. Sint-Pannekoeken. Pannenkoek. Sint ja, Sint-Pannekoeken. Oh, wel uh, oké. Okay. Ja. En uh, Pannenkoek is het dan zelfs. Uh, donderdag is het internationale dag tegen het gebruik van de chemische wapens. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. En uh, dat daar ook een dag voor is. En dan is het vrijdag Wereld Eetdag. Nou, dan hebben we alle ellende wel weer zo'n beetje gehad, denk ik, in één week. Dus ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Ja, Want jij ik, ook. Ik ga even door. De, de, de, ik vind plezier. het mooi geweest. Zeker weten. Alles nou, wel, Fred. Uh, Dank je wel weer. En uh, Fred uh, komt eraan zo meteen na vijf uur. En uh, Benno en ik zijn er volgende week weer tussen twee uh, en vijf uur. Gezellig. Bedankt voor het luisteren. Hoi, hoi. Dag. En hier is uh, trouwens uh, regen, hè. Ook zo'n beetje een regenachtige dag uh, vandaag. En maandag wordt helemaal een dag uh, vol regen. Dus uh, he, bind je maar vast uh, vast. Want het uh, <laughs> uh, komt echt uh, flink uh, wat uh, uit de lucht uh, vallen. Dat aankomende maandag met deze platen uh, uit de jaren 80 Die past er toch wel een beetje bij. En nou, ook een beetje bij het donkere weer van dit moment uh, in uh, Zandvoort. En de schemer en uh, donker gaat het worden zo uh, vlak voor de kerstdagen. En uh, uiteraard... Uh, Sinterklaas op uh, 5 december. En Orange Juice Jones en de Rain die past daar heel goed bij.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 Alles. They fly with me. Nou, don't go in that closet. Because you ain't got nothing in you. Everything you came here with is packed up and waiting for you in the gas room. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5.5.